Ook al met enkele solistische maatregelen is meer deze avond. Dames en heren, u heeft ze al eerder gezien en gehoord. Mag ik een groot applaus voor Popcorn 2. <applaus> Ze zijn namelijk de tweede geworden bij de Korenschap in Eindhoven. Ja! ja dat is voor En zoals zij zelf zeggen, Smee zingt de nummers alleen zoals Smee ze zingt. En dat is precies wat zij nu voor gaan doen. Dames en heren, mag ik een groot aanbodingsapplaus voor Popcorn Smee, op een eind van